BOOK 2, <91. S 3> <91. S> 2> ิบเอ็ดหนอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งไบ n ินน์น์เมทดัตเดลเอ็ n ไบซินน์น หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Het weer wordt morgen misschien beter. Het weer wordt morgen misschien beter. คุณทราบได้อย่างไร Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat het beter wordt. Hij komt heel zeker. Hij komt heel zeker. Naar nee, Is dat zeker? Is dat zeker? Die zijn ruw. Ik weet dat hij komt. Ik weet dat hij komt. Ik weet dat hij k o m Hij belt zeker op. Hij belt zeker op. Tingru. Werkelijk. Werkelijk. Diechán ziet dat hij zal t e l e n Ik geloof dat hij opbelt. Ik geloof dat hij opbelt. w a a man k u w nee nee. De wijn is zeker oud. De wijn is zeker oud. k u n r o n e r weet u dat zeker? Weet u dat zeker? Die zijn k t w a a r m a n k a Ik vermoed dat hij oud is. Ik vermoed dat hij oud is. Hua na kang r a du di maak. Onze chef ziet er goed uit. Onze chef ziet er goed uit. Kun je dat zo n Vindt u? i k vind dat hij er zelf s zeer goed uitziet. Ik vind dat hij er zelf zeer goed uitziet. Huidige fans. De chef heeft zeker een vriendin. De chef heeft zeker een vriendin. Kun Kit Yang naar t i n g t u Denkt u dat echt? Denkt u dat echt? Ben k a n l e h t i i j k dat hij een vriendin heeft. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft.